1 uur Marjan Koekoek met het nws journaal In de familie van de Libische leider Gaddafi lijkt verdeeldheid te zijn ontstaan. Twee zonen van Gaddafi zijn in de media opgedoken met tegengestelde berichten. Zoon Saadi wil op de tv-zender tv Al-Arabiya dat zijn vader wil onderhandelen met de opstandelingen. Zoon Saif heeft naar een andere zender een verklaring gestuurd dat hij wil doorvechten tot zijn dood. Saif zegt dat in Sirte 20.000 strijders de stad zullen verdedigen.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 Goedenacht. Ja, hij had dan toch ongelijk, Louis Davids, ongelijk toen hij zong dat wie voor een dubbeltje geboren wordt, nooit een kwartje zal worden. En zijn ongelijk werd gisteren aangetoond door het rapport voorbestemd tot achterstand van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Onderzoeker Maurice Guillot voerde dit onderzoek uit... onder zo'n duizend dertigers die 25 jaar geleden in arme gezinnen opgroeiden. En wat blijkt, van hen leeft inmiddels 93 procent boven de armoedegrens. Een grens die vandaag de dag ligt bij een jaarinkomen van ruim 11.500 euro. En nou ben ik zo benieuwd naar verhalen van mensen... die het voor elkaar hebben gekregen, die zich hebben ontworsteld aan de armoede. En ik wil dan graag weten hoe u dat gedaan heeft, of hoe uw ouders bijvoorbeeld dat gedaan hebben, hoe moeilijk was het... en hoe moeilijk is het om boven die armoedegrens te komen en te blijven. Maar misschien heeft u ook hard gevochten en is het u niet gelukt. Hoe komt dat dan? Of misschien was u gewend aan een comfortabel leven... en moet u nu alsnog de eindjes aan elkaar knopen. Hoe gaat u dat af? Met antwoorden op al die vragen kunt u bellen met 0800-1121. Mailen dat kan naar casaluna.ncrv.nl. En twitteren dat kan ook met hashtag Casaluna. En ik kreeg een mailtje van Jan Bakker. En Jan schrijft... Ik ben misschien dan niet van een dubbeltje en kwartje geworden. Eerder een stuiver, maar ik ben er niet ongelukkig mee. En jouw muzikale citaat van Louis Davids was selectief en onvolledig. Louis Davids zong ook in hetzelfde lied in een volgend couplet... Zelden vind je iemand die de zin van het leven kent. Je kunt zo gelukkig zijn als je tevreden bent. Waarom zoek je het geluk steeds in een ver verschiet? Het ligt vlakbij je en je ziet het niet. En tegen zo'n waarheid kan dat dubbeltje dat een kwartje geworden was niet op. Sterker nog, daar kan het stuivertje dat ooit een dubbeltje was moed uitputten. putten. Hebzucht is de basis voor alle onrecht. Ik gun elk dubbeltje is een kwartje. Maar als je kijkt wat dat vaak tot gevolg heeft, dan schaam je je vaak voor je medemens, schrijft Jan Bakker. Nou Jan, voor alle volledigheid het hele liedje van Louis Davids. Er zijn mensen die geloven nimmer aan hun lot. Flutteren en sappelen en sjouwen zich kapot. Ik zeg mensen, denk toch steeds bij alles wat je doet...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 Waarom zoek je het geluk steeds in een ver verschiet? Het ligt vlak bij je en je ziet het niet. Als je voor een dubbeltje geboren bent, bereik je nooit een klaartje. Of je Grieks, Latijn of twintigtalen kent, gerust het leven taartje.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 Als je voor een dimmietje in de weg bent gelegd, zou je nooit een pels lagen. Dat is gek. En als je een kind bent, dan zou je je nooit een kaviaar verslikken. En doe dan maar geen moeite meer. Wees verstandig, want het blijft zo. Zo is het. Als je voor een je geworden bent. Bereik je nooit een stijl van meer. Louis Davids, als je voor een dubbeltje geboren bent... Ja, dan word je nooit een kwartje, Cinti. Maar hij heeft dus ongelijk. Dat blijkt uit het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. dat gisteren gepresenteerd werd. Uit dat onderzoek blijkt dat uh, van uh, mensen. die toen ze klein waren opgroeiden in arme gezinnen 25 jaar geleden. dat 93% van die mensen inmiddels boven de armoedegrens uh, leeft. En daarmee is dus het bewijs geleverd dat armoede niet erfelijk is. En ik ben. Uh, zo benieuwd naar verhalen van mensen die dat voor elkaar hebben gekregen... die zich hebben weten te ontworstelen aan die armoede. Of misschien heeft u wel gezien hoe uw ouders zich hebben ontworsteld aan die armoede. U kunt bellen 0800-1121, mailen, dat kan naar casaluna.ncrv.nl... en twitteren, dat kan dan weer met hashtag Casaluna. Richard, goedenacht. Hallo, goedenavond. Dag Richard. Uh, uh, weet jij of wist jij hoe het is of was om uh, arm te zijn? Nee, nee, nee, niet echt. Maar ik vind het wel fascinerend. Dat, dat ditje van Louis-David. Eigenlijk was hij gewoon een soort hippie. In welke zin? Nou ja, als je dat zo, als je dat zo hoort. Weet je, nou, je moet tevreden zijn met wat je hebt. Ja, ja, ja. Dat is wel mooi op en, zich ook. Nou, het is uh, super mooi, uh, Maar ook wel een je gegeven natuurlijk. Ja, ja, ja. En, en ben jij iemand die tevreden is uh, met wat hij heeft? Ja, ik ben zeer tevreden. Maar ik maak me wel zorgen. Ik heb wel het idee dat... Uh, dat het, dat het uh, in Nederland steeds moeilijker zal worden om... Uh, ja, uiteindelijk moet je toch gewoon monden voeden. Mm -hmm. En daar moet je geld voor hebben. En uh, ik heb wel het idee dat, dat, dat uh, gewoon uh, de afspraak een beetje is ingezet wat dat betreft. Ja, ja, ja ik denk dat, dat uh, eerder meer mensen uh, onder die armoedegrens zullen uh, zakken qua inkomen ja. dan dat mensen daar bovenuit zullen komen. Ja, ja, ik vraag me ook af of die cijfers van dit jaar zijn of dat ze over... Uh, Weet ik wel, drie jaar geleden gaan. Nee, het onderzoek is, is onlangs verricht. Ja, maar... Volgens mij in 2010. Ja, oké. Okay. Nou ja, ik bedoel, als je, weet je, alle postbodes gaan eruit. Alle cd-winkels gaan dicht. En uh, uiteindelijk moet je het dan van je kennis-economie hebben. Ja. Nou ja, ik, ik denk dat het wel steeds moeilijker wordt om je op te boksen uit iets. Ja, jij maakt je zorgen, zeg je. Maak je je ook zorgen wat betreft je eigen inkomen? nee. Nee? Want wat doe jij als ik vragen mag? Ik, uh, ik maak kunst. Jij bent kunstenaar? Dus ik zit in de hoek waar de klappen vallen. Ja, ja, ja. Ik bedoel, maak je ook gesubsidieerde kunst? Nee, niet direct. Dat niet. Dus daar, dat betekent, daar zul je je weinig van merken. Maar je zegt, uh, uh, ik maak me geen zorgen, maar je zit wel in de hoek waar de klappen vallen. Hoe, hoe moet ik dat met elkaar uh, uh, rijmen? Nou, ik denk dat er altijd wel weer een weg is. Mm hm maar ja, het ziet er natuurlijk niet echt wel goed uit. Nee, wat voor kunst maak je, Richard? Uh, ja, laten we zeggen toegepaste kunst. Uh, toegepaste kunst, en, en, en wat muziek. moet je daarbij voorstellen? Muziek, ja. En wat moet ik me voorstellen bij toegepaste kunst? Kun je een voorbeeld noemen? Nou, ik, laten we zeggen, ik ben een vrij uh, commerciële kunstenaar. Ja. Dus als ik, een, uh... als ik een schilderij wil van de boom tegenover mijn huis, dan kan ik dat bij jou bestellen, het is wel eens uw vraag waar draaien, ja. Ja, ja, ja, precies. En dat is ook een manier om het hoofd financieel boven water te houden. Ja, je moet toch wat, hè? Ja, ja, ja, ja. Dus voor jezelf maak je je geen zorgen? Nee, maar voor... Uh, nou ja, misschien ook weer wel. Het, het, het, het zal allemaal moeilijk worden, denk ik. Mm -hmm. wat, en, kun kun uh, je rondkomen met weinig geld? Ja. Maar je moet wel een basis hebben. Mm -hmm. Mm -hmm. En ik, ik denk wel dat dat steeds moeilijker gaat worden. Ja, ja. Je zegt, ik kan rondkomen met weinig geld. Heb je dat in het verleden ook moeten doen? Of misschien moet je dat nu nog steeds wel? Ja, maar wat is weinig? Ja, dan kom je weer uit bij dat liedje van Louis Davids, hè? Ja, de hippie. Ja, de hippie. En, en dat fragment dat Jan Bakker ons doormeldde. Uh, uh, waarom zoek je het geluk steeds in een ververschiet, Het ligt vlakbij je en je ziet het niet. Ja, maar je hebt toch dingen nodig? Toch ja. zo simpel is het? Ja, je hebt dingen nodig en jij ziet uh, moeilijke tijden aanbreken, wat dat betreft. Ja, volgens mij zitten we een beetje in de ontkenningsfase. Kijk, uh, vroeger ze bij Kinderen voor Kinderen, en kind onder de evenaar wordt later vaak een bedelaar. Dat zingen we nu niet meer. Nee. Want, want we doen net alsof het allemaal, uh, weet je wel, maar ja, volgens mij uh, kan het nog wel moeilijk worden. Richard, dankjewel voor je reactie. En ga voorzichtig avond. verder. Tot ziens, dag Richard. Dag. dag. Ook aan de telefoon Henk. Goedenacht Henk. Henk, ja, want... heb jij ervaring met armoede? Ja. Ja, mag ik vragen, uh, uh, in welke mate? Oké, okay, ik ben uh, uh, in hoop ik, eind, uh, eind volgende maand, eind september, heb ik 59 geworden. Mm -hmm. En mijn ouders, die waren uh, heel eenvoudige mensen met weinig geld. Yeah. Mijn opa, die weer heeft, uh, <laughs> mijn opa, de vader van mijn moeder, waar ik, thuis, waar ik in hetzelfde huis ook opgegroeid ben. Mm -hmm. De man, de beste man, die heeft drie en vijf op de fabriek gewerkt. Ja. En uh, die zei tegen ons altijd, niks, niks mis met de fabriek, maar blijf maar zo lang mogelijk op school. Ja. En toen was ik de eerste in, uh, in een hele lange familielijn die een middelbare schooldiploma gehaald heeft. Ik ja. ben gaan studeren, ik ben ook afgestudeerd. Ik ben ook iets gaan doen. En, en het was, uh... oh dat ging allemaal goed. En tot, ja. tot, op het, tot op een bepaald moment het minder goed ging. En hoe kwam dat? Ja, dat zal, dat zal allemaal zelf gelezen hebben. Onwennigheid aan een nieuwe situatie. Mm -hmm. uh, ja, ik was voor een dubbeltje geboren. Ik probeerde een kwartje te worden. Ik ben in de buurt gekomen, zeg maar. Ja, maar je bent dat kwartje ook echt geworden? Of ben je bij 20 cent blijven steken, voor je gevoel? Ja, <laughs> op 19% of 18%. <laughs> ja, ja. Nee, maar je, je, je, je komt uit een familie waar, waarin hard gewerkt werd, maar waar, waarin niet heel veel verdiend werd. Maar ja, je opa had wel de wijsheid van, van proberen een goede opleiding uh, ja, te volgen. Niks. Hij heeft 53 jaar op een scheepswerf gewerkt. Hij zei altijd van, uh, niks verkeerd met de fabriek, maar blijf maar zo lang mogelijk op school. Ja, dat, dat, blijkt ook, dat blijkt ook uit dat onderzoek overigens, hè? Dat, dat een hogere opleiding, dat die uh, beschermt tegen armoede. Ja, kijk, ik, ik, ik, was, ik, ik ben van 1952, ja, toen ik in 1970 met mijn VWO-diploma haalde. dat leek me tegenwoordig, kon je toen, uh, kijk, toen was de universiteit heel erg toegankelijk. Mm -hmm. Heel royale beurzen, hele makkelijke toestanden. En het werd allemaal gestimuleerd. Het werd helemaal niet gestimuleerd om te gaan werken. Nee, nee. Probeer, probeer eerst maar eens een diploma te halen. Ja. En, en toen was dat dus voor jouw familie heel bijzonder. Want jij was de, e de eerste die ja, naar het WBO was... ging. De eerste die uh, dat diploma haalde en ook de eerste die, die naar de universiteit ging. Ja, en ook daar afstudeerde. Natuurlijk dus was het heel bijzonder. Maar ze vonden dat, ja, ze, ze stimuleerden dat alleen maar. Ze, het werd niet waar je verlangt. Nee, nee, ze stimuleerden dus het dat. Je werd er werd aan mij ook nooit gevraagd van. Uh, mijn vader zei. Ik hoef nooit een diploma te laten zien. Want als je. Uh, uh, ik zie zelf al wanneer je je best doet. Mm -hmm, mm -hmm. Maar op, <laughs> op een gegeven moment krijg je dan de situatie. Dat, je, dat jij het beter hebt dan je ouders en je grootouders. Ja. Hoe, hoe was dat? Hoe ga je daarmee om? Nou, ik ben natuurlijk nooit. Ik ben, ik ben zelf nooit een grootverdiener geweest. Maar ik, ik heb me altijd gewoon uh, gedacht. Van, nou ja, dit is iets wat ik, wat ik meegekregen heb. van. Uh, van van de generaties vormen. Mm -hmm. je, je. Hoe, noemen ze, hoe noemen ze dat ook weer? Sociale stijging noemen ze dat. Maar ja, sociale dat stijging, vanaf... ja. Dus geen, enke, geen enkele dwang, geen enkele. Doe maar wat je kan en uh, we, zien wel waar, we zien wel waar het schip strandt. Ja. Wat heb je gestudeerd, Henk, als ik vragen mag? Uh, recht en sociologie. Mm -hmm. En wat voor beroep ben je daarmee gaan uitoefenen daarna? Ik ben eerst ben ik een aantal jaren advocaat geweest. Mm -hmm. Nou, dat was eigenlijk helemaal niks. Want uh, advocaat kun je het beste zijn als je opa, en je, je, je vader, je grootvader ook allemaal advocaat zijn. Kom, kwam in een hele onbekende wereld terecht. Ja, en, en is het dan moeilijk om daar je weg in te vinden? Je zegt het is ja, niks. Was, nee, het is, het is fascinerend, maar het was uh, moeilijk natuurlijk. We ja. kijken in die zin van, uh, kijk, als je iets, als je iets tegenkomt die je kan aan je vader vragen, waar je grootvader vragen, die, die allemaal in dezelfde branche uh, zitten, ja. dan... Uh, dan is het wel makkelijker maar als je gewoon iets bereikt wat wat, wat je wat je directe voormoeders voor, voor, voor vaders niet bereikt hebben heb je daar weinig steun aan. Ja, en werd je wel geaccepteerd in die wereld? Want jij was misschien een van de weinigen die inderdaad niet uit een advocatengeslacht kwam. Nou, om het uit, te uit, uit, uit mijn generatie waren er wel meer. Mm -hmm. Maar uh, ja, we werden wel, uh, we werden, ja, we waren excentriekelingen natuurlijk. We hebben geen dubbele naam. We hebben geen, uh, geen, uh, geen, uh, geen oud geld, geen nieuw geld, niks niet. Nee. Maar was dat de reden dat je, dat je uiteindelijk uh, het zij van advocaat uh, minder, minder leuk vond? Ja, dat ik uiteindelijk wel. Ik bedoel, je, je, hebt, je, je doet je vak, maar als je gewoon. Kijk, als je een vak doet en je hebt. Uh, Noem je dat? Vaak broeders en zussen om jij die, die, waar je iets herkenbaars in, in, in tegenkomt, dan uh, is het wat makkelijker. Mm -hmm. Ben je daar later ja. wel naar op zoek gegaan naar, naar, naar een ander beroep waar, waarin je misschien wat meer mensen tegenkwam die, ja, die, die, die jouw situatie herkenden en kenden? Nee, kijk ik op een bepaald moment... dacht ik van nou, dat is een wereld waar ik helemaal niet in past. Dit, dit gaat gewoon niet. Dit lijkt dit alleen maar tot... Uh, ik, ben ook, ik ben er nooit burgerlijk door geworden, zeg maar. Nee. En En uh, ja, dan val je op een bepaald moment weer terug. Dan en... val je gewoon weer terug. Dan denk je gewoon van, ja goed... Ik heb dit allemaal wel... Ik laat me daar niet op oor op wat ik gereikt heb, of wat heb. Nee. Dus wat moet ik doen met wat ik heb? Ja, goed. Wat ik, waar ik uh, oorspronkelijk vandaan kom. Dus uh, zeg maar... Uh, Prodeo-advocaat, net, net als die man, die, die net, die boelie uh, van Leeuwen. Dat, uh, was ja, dat, dat sloot inderdaad van, wel mooi aan, dat uh, hoorspel op ons uh, thema, uh, ja. Uh, ja, ja, ja, ja, goed. Ik bedoel, ik, ja. Wat moet je verder? Dus uiteindelijk ben je prodeo-advocaat geworden? Ja, of, uh, zonder, zonder toga dan. Dus gewoon uh, advies voor mensen, gewoon uh, straat advocaat, straatadvocaat, hoe noem je dat? Mm -hmm. Zoiets. En doe je dat nu nog steeds? Ja. Ja, en dat lijkt me wel werk. Wat, wat heel, Je zal er misschien niet veel mee verdienen, maar het lijkt me wel enorm werk dat het toe doet. Dat het toe ja, uiteraard doet dat het toe. Ja. Maar ja, goed, ik ben maar een, hoe noem je dat, kijk, ik ben maar een druppeltje in een Grote oceaan. Ik kan ook niet, uh, ik kan alleen mijn eigen dingetje wat ik heb gewoon een beetje doorproberen te geven. Mm -hmm. Mm -hmm. Want ik ben natuurlijk, ik, ik kom uit een, uit een rood nest, zoals ze dat noemen. Ja. Een rode, rode familie, zeg maar. Ja. Niet, niet overdreven, niet fanatiek, maar uh, je moet dienstbaar blijven aan... aan uh, je hebt van de maatschappij, je hebt mogen studeren. heb ik dat dan waarde En uh, dan moet je iets teruggeven. En dat doe je op deze manier? Je verdient er minder mee dan je uh, verdient zou hebben... als je bij een uh, gerenommeerd advocatenkantoor was blijven werken. Maar dat heb je ervoor over? Ja. Dat is mooi. Zonder meer, ja, het is, uh, kijk het, uh, een oude Turkse kennis van mij is dat als je gezond bent, ben je nooit arm. Mm -hmm. En dat, ik ben dus niet arm, maar nee. <laughs> als dat op, op peculiaan aankomt, wel natuurlijk, maar. Dat belemmert dat, dat mij niet dat, dat, dat hindert mij niet om gewoon te doen wat ik, wat ik moet doen. Wat want ik denk... vind dat ik moet doen, laat ik het zo zeggen. Ja, ja, ja. Vond je het moeilijk om, om in inkomen weer terug te gaan? Want je, je groeide op in, in bescheiden omstandigheden, zou ik maar zeggen. Nee, nee, nee, ik vond het niet zo moeilijk. Want ik ben nooit, ik, ik ben nooit, iemand, die, nooit iemand geweest die aan uh, uiterlijke tekenen van welstand had. Een, een dure auto of een dure huis, en uh, et cetera. Dat had me nooit gezegd. Dat heeft me nooit geboeid. Nee, nee, nee. Dus wat dat betreft kon je makkelijk weer terug in inkomen. Ja, dat, nee, dat, nee, ik ben altijd laag gebleven in inkomen. Ik heb nooit uh, gigantisch verdiend. Nee. Wat, wat, heb, je, heb je kinderen, Henk? Mag ik dat nee. vragen? Dat heb je niet. Ja, maar, ja, natuurlijk mag ik dat vragen. Nee, nee, nee, nee. Het heeft grote voordeel om geen kinderen te hebben. Ja, maar, maar zou je <lacht> kinderen hebben gehad, wat zou je ze dan nu adviseren? Kijk, jouw grootvader zei, studeer jongen, ga zo lang mogelijk door met studeren. Wat zou jij je kinderen nu adviseren? Stel, je zou die kinderen hebben? Als ze, iets, als ze als als echt, laten we zeggen, als ze echt intellectuele uh, aanleg daartoe hadden. Zou ik ze adviseren, zou ik ze adviseren om iets uh, bijzonders te gaan studeren. een uh, Latijn, Grieks of Sanskriet. Ja. Oude taal. En waarom dan, dan, hey, dan juist hey, zo'n hey. oude taal? Pardon? En waarom dan juist zo'n oude taal? Nou ja, in ieder geval iets. Kijk, tegenwoordig gaan mensen economie studeren... of op bedrijfskunde of op vrije tijdskunde. We zinnen het allemaal maar, mm -hmm. want daar kan je allemaal geld mee verdienen. Nee, het gaat mij om gewoon... Ik uh, vind dat het fascinerend is. Van, uh, leuk is dan, uh, ondanks alle moet dat zeggen, uh, financiële beperkingen... op alle financiële toestanden, te ruimen je geest. Probeer de, de, de ongekende mogelijkheden wat er in je hoofd zit... probeer dat uh, te ontwikkelen. Dat is belangrijker dan geld. Ja, we zijn, ja, natuurlijk het is het veel belangrijker dat we zijn in Nederland. Het is een klein, klein taalgebied. Als er geen mensen meer zijn die uh, leuke boeken uit vreemde talen voor ons zouden gaan we betalen. Toch? Ja, dan zouden we even weg zijn met ja, een je zou... eens. Dat zou verschrompelen ja. of atrofiëren, of hoe je het noemen wil. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Kies iets bijzonders, kies iets waar je hart ligt... en of je er geld mee kan verdienen, dat is punt twee. Kies voor ja, je, je passie, moet, zeg Ja, je. goed, ontwikkel de mogelijkheden die je eigen geeft... die, die van boven gegeven zijn, ontwikkel die. En, en maak daarvan uit. En of je daar ooit meer geld mee kan verdienen, ja, goed. Dan misschien verdien je op een bepaald moment heel veel geld... in een, in een beroep waar je, of in een vak waar je je ongelukkig en voelt ja, dan kun je, je inderdaad afvragen of dat dan zo'n goede keuze is geweest. Dan krijg je, uh, volgens mij kun je er wel eens uh, klachten van depressieve aard uh, door ontwikkelen. Tja. Henk, ja. uh, uh, wijze woorden. Dank je wel daarvoor. En dank je wel voor ja. je verhaal. Dank u voor uw begrip. Uh, ja, begrip. Verder. Ik luister er graag naar je. Ja, Henk, dank je wel. Dag. Oké, okay, hoi. Dag. Doei. Ook op de telefoon Geert. Dag Geert. Hallo. Geert, heb jij ervaring met hoe het is om uh, arm te zijn? Sinds een jaar of dertig nou uh, leef ik bewust in, in ja, wat hier in Nederland genoemd wordt, armoede. Bewust? Uh, hoezo bewust? Op het be bewust? niveau, zeg maar. Ja, en hoezo uh, bewust? daar heb ik ervoor gekozen. En waarom heb je daarvoor gekozen, Geert? Omdat de hele wereld van het uh, streven naar, naar materiële bezit en uh, goed inkomen en uh, huis, auto, uh, gezin en alles wat hij meer zei, dat, dat, dat ging me al na tien jaar eh, dat, ik, dat ik in dat wereldje zat... ging me dat zo vervelen dat ik dacht van nee, hier moet ik uit. Ik ga een andere weg volgen. Ik stop ermee naar geld en bezit en, en, en materieel gewin en dat soort dingen te streven. En ik ga gewoon mijn eigen weg. Dat heb je ik gedaan? Ik ga met mijn poten in de modder staan en... Uh, met talenten, met mogelijkheden, met hele, uh, uh, ja, mijn, mijn, uh, zeg maar, de, de, de de inhoud van mijn rugzak, zoals die eh, tot op dat moment gevormd was... die heb ik lekker kunnen gebruiken om eh, goed door te gaan met allerlei dingen. Zoals eh, actie dit, actie zo. En eh, reizen, eh, contacten leggen, eh, mensen eh, stimuleren naar... naar verbetering van hun situatie, uh, ideeën, nou ja, et cetera, et cetera. Ja, je zegt reizen, maar daar heb je toch geld voor nodig, Geert? Nee, voor reizen, tenminste in die tijd dat ik dat deed. Want nou doe ik dat niet meer, want er is een ziekte tussen gekomen, dat is een jaar of tien geleden... dat ik uh, een operatie heb ondergaan uh, die, uh, waardoor ik nou echt niet meer uh, zo kan reizen zoals ik dat in het verleden heb gedaan. Ja. Maar reizen euh, toen, dat ging gewoon ja, met goedkoopste mogelijkheden. En wat is dat? Dat is. Uh, lopen, fietsen, uh, liften, ja, yeah. uh, uh, uh, uh, openbaar vervoer gebruiken. Uh, uitkienen wat de goedkoopste mogelijkheid is om, om van A naar B te komen. Ja, en, en, en dat, dat heb je jarenlang zo gedaan. Uh, je hebt er bewust voor gekozen, ook zei je, om, om, om terug te gaan hè, in inkomen. Om te kiezen voor je passie in plaats van uh, voor, voor status en geld. Maar ja. viel het je uh, makkelijk om, om uh, die, stap, die financiële stap terug te zetten? Nooit spijt van gehad. Echt, dat is uh, zo makkelijk gegaan. Uh, het was gewoon een bevrijding van een last. Mm -hmm. Mm -hmm. Je, je vond het, het steeds meer beter moeten presteren. Uh, en steeds meer uh, uh, verantwoordelijkheid nemen. En daarmee ook wel steeds meer geld verdienen. Ja, en voel je was, als een last? Het, het was, ik voelde me gedwongen, als het ware, uh, om. Uh, door te gaan met, met, met uh, het uiterste uit mezelf te halen om de baas te plezieren. En dat leverde geld op. Nou, uh, dat, uh, die drive die zat er niet in bij mij. Nee. Uh, dat, dat was me opgedrongen, dat, dat was me geleerd op school en zo. Dus 30 jaar geleden heb jij de goede keuze gemaakt? Ja. ja. Geert, dankjewel. En een goede nacht nog. Dankjewel ook. Dag. En tot ziens, doei. Tot ziens, dag Heert. Ook op de telefoon Hans. Dag Hans, goeienacht. Ja, hoe je daar? Dag Hans. Ook onderweg ja. zo te horen? Ja, ik ben nog steeds onderweg. Oké, okay, rij voorzichtig. Je belt voor je open, hè? Ja. Dan is het goed. Hans, uh, uh, heb jij ervaringen met, uh, met armoede? Ja. Ehm, um, ik ben vroeger opgegroeid in een in, in best een, een, een, een rijk gezin, nou, ja wel, dat wel, wel. Maar in ieder geval, een uh, rijk gezin. Um, ik ben naar school geweest, Dat uh, praten we over de jaren tachtig. Eind, eind jaren 70 geen jaren tachtig. Ja. Ehm, half de februik, dan naar base, dan naar LPS en daarna is het uh, diploma gehaald. Daarna ondernemer geweest. Ontzettend veel verdiend. Mm -hmm. uh, dan uh, met verkeerde mensen in zee altijd te naïef in het zakenwereldje, te ja. jong. Hoe oud en was dan je dan toen je in dat, uh, Hans, hoe oud was je toen je in dat zakenwereldje je entree maakte? Twintig. Twintig. Ja. En, en je bent daar uh, uh, uh, op grote schaal uh, om de tuin geleid in dat wereldje. Nou, kijk, de, de, de, de, de verkeerde mensen, um, um, ja, de verkeerde mensen uh, ontmoet. Dus uh, jij bent degene die het geld maakt, dus jij bent de verkoper. En de andere mensen die om jou heen uh, zwermen, die, uh, ja, je, je bent dan niet zo bezig met het geld. Mm -hmm. Dat geld komt toch niet toe. Maar de mensen die om je heen zitten, die, die, die, die, klitten, die, klitten, uh, die, die klitten aan je en, en uh, je let niet op. En voordat je het weet hang je erin. Ja, en hoe, hoe was dat concreet bij jou dan? Um, bedrijf, op bedrijfsovernames, dus, dus uh, uh, accountants die, die, die het uh, uh, bedrijf op zee helpen. Um, ja, dan zit je op een gegeven moment zit je aan de grond. Je hebt een vertrouwen. Ik heb zoiets voor een rechtbank gestaan en zei op een gegeven moment die rechter: die zei Van uh, ja, maar uh, meneer, wat, wat, wat, wat. U weet toch hoe dat we in de schakenwereld Ja, Ik zeg ja, maar. Uh, wat kunnen we in zaken? Mm -hmm. Ja, ik zeg niemand vertrouwen. Ik zeg ja. maar, met, ja, die al helemaal niet. Dus, dus, dus het is, uh, ja, dan, dan zit je op een gegeven moment zit je aan de grond, want je bent, uh, ja, je bent beste ondernemer. Ja. En op het moment dat je een ondernemer bent en je vriend geldt en de rest hangt om je heen, die lege plukken uh, zijn, zo is het eigenlijk, en zo is het niet. Meer. Ja, dan kom je op een gegeven moment in een spiraal terecht en dan vrienden heb je genoeg. Ja. op het moment dat je naar de grond gaat, dan heb je niemand meer. Ja, dat zegt ook in de, in de Volkskrant een uh, uh, mevrouw Wevers, Ellen Wevers. Die wordt uh, geïnterviewd naar aanleiding van het uh, uitkomen van het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. En die zegt, uh, toen ik geld had, uh, die wordt geïnterviewd in de Volkskrant overigens. En die zegt, toen ik geld had, had ik vrienden bij de Vleet. Maar sinds ik in de WHO zit, zie ik niemand meer. Ze zeiden, uh, we kunnen niet bij je eten en je hebt ook geen potjes bier in huis. Is dat ook jouw ervaring, die ervaring van die mevrouw Wevers? Ja, precies ja. het hetzelfde, precies ja. het hetzelfde. Zeg Hans, 20 uh, was je toen je in zaken ging, om het zo maar eens te noemen, en wanneer ja. zat je aan de grond? Hoeveel jaar heeft het geduurd? dat geduurd? Wat? Ja, ik sta het staat heel slecht. Ja, je, je zei, ik was 20 toen ik in zaken ging, toen, toen kwam ik uh, in contact met mensen die het niet goed met me voor hadden, uh, hoe lang ja. heeft het geduurd voordat je, zoals je dat zelf zei, aan de grond zat? Um, tien jaar daarna, een finale aan de grond. Mm -hmm. De volgende fout van mijn account is finaal aan de grond. Um, de wereld rondglijdt, of in ieder geval, uh, uh, ik heb heel veel van de wereld gezien. Ik heb heel, slechte, heel veel, uh, slechte dingen gezien, slechte dingen meegemaakt in bepaalde landen. Ik heb de armoede gezien nog erger als in Nederland. Mm -hmm. uh, Tijdig had dat ik uh, in Nederland kwam en dat ik op een gegeven moment niet meer kon praten met, met andere mensen, alleen maar met journalisten die in een bepaald gebied hadden gezeten. Yeah. En, uh, wat als je dan een feestje komt of valt dan ook, dan beginnen ze te, te, te, te, een, een, een, een probleem te maken over 300 gulden eigenlijk als het ware, of over 200 gulden of iets van niks hier in Nederland, yeah. en, en, en, en, en dan, dan, dan, dan, dan sla je eigenlijk in cijfer dicht. En dan, dan ga je een, een, een, een, ja, een muur om je heen bouwen. van, ja, is het, zo zit het leven toch niet aan klaar, Je moet ik op een gegeven moment je bent, je, bent met een, je bent met een leven bezig, maar je moet kijken, je moet verder kijken in, in de wereld. Mm -hmm. Want in het zakenleven is het alleen maar, en dat is nu nog steeds en dat blijft nog altijd zo, dus dat mensen, dat mensen uh, heel erg materialistisch zijn en niet, en niet verder, uh, verder kijken, niet om ze heen kijken. Dus ik vond diegene die, die net op de radio was, daar was, uh, daar, daar was een hele goede uitspraak van hem dan, ja, uh, je moet je geest verruimen. Je moet wijzer worden. Het, het, het zakenleven is niet alleen Ja, uh, Je moet wel geld hebben om te overleven. Ja. Maar uh, daarna uh, je, eigen, je eigen ontwikkelen in, in bepaalde gebieden is, is tien keer belangrijker. En, en die natuurlijk... keus, Hans, heb je even onderbreken? die keus heb jij ook gemaakt? Ja, die keus heb ik zeer zeker gemaakt, ja. En hoe ontwikkel jij je nu? Um, ja, ik zit, ik zit nu weer helemaal in het zadel, maar ik heb uh, in, een, in, in, in, uh, in een daklozencentrum gezeten en, en, en ik ben er weer keihard tegenaan gegaan met niks. En eigenlijk en, ja, nou weer, uh, nou zit ik veel in de kunst, de kunst en de kunstleer, uh, noem het maar op, mm -hmm. alleen maar handel. Die, maar je, je handelt in kunst nu? Ja, ja handel in kunst en antiek in, in, in, in, in uh, uh, designmeubelen. Um. Oké. Okay. En, en met, met die handel heb je jezelf uh, ook weer uit die armoede omhoog weten te ja, vechten? Ja, ja, ja, met een tientje begonnen, tientje begonnen en zo weer opgewerkt. Ja, ja, ja, maar je zit wel weer in dat zakenleven dus. Weliswaar in, in de kunstbranche, maar mm. dat is nog niet te min. Nee, dat is anders. Toch uh, anders? Ja, het is anders. Omdat je, omdat je andere prioriteiten staat, je zei... Ja, op een gegeven moment, je, je, je kijkt dwars door mensen heen. Je kijkt dwars door mensen heen. En je zegt op een gegeven moment. Je taxeert mensen op. Uh, in, in, in, tiendes, in tiendes van secondes. En, en, en uh, je, je pikt er de mensen uit waar je, iets, uh, waar je iets van hebt. waar je warmte van krijgt. Of die in ieder geval. die, die, die, die toch met je. Uh, uh, dus niet alleen voor het geld gaan. Als ik merk dat mensen alleen voor het geld gaan, dan kap ik het af. Ja, je bent een uh, zakenman met intuïtie geworden. Ik denk het wel. Ja. Hans, dankjewel voor je telefoontje en rij voorzichtig verder. Ja, graag gedaan. Tot een andere keer. Dag Hans. Oké, okay. Dag. Goddank, er komt weer schaarste, er komt weer tekort. Terug naar de armoede en het lege bord. Naar de poëzie.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 zie mijn oude blinde moeder in de blauw ruiten schort. En mijn oude dronken vader bij de pan met gort In de vechten werd het varken gekeeld door ome Sjoerd. Balken brei, ons met zwoord. Een feest, kom daar nou eens om. Achttien kinderen gebaard in de plaggenhut.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 En de zalm en met malaga. En de diepvrizale kruim en de paprika, wij arme misdeelden. Ik walg van de wilde. Ik walg van de wijn en de kaas, vond u. En ik walg van die naar in de avond. Nu zit me allemaal tot boven in de strot. En ik bid, oh God, geef me de gruwel, met kruin. Sappige worm in de Juttenbeer en in plaats van de berend bouwde een kist een plek overhaal en voldoende is. Goddank, dank, er komt weer schaarste, er komt weer tekort. Terug naar de Balkenbrei, terug naar de gord met bessen sap.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 de walmende olie weer en de turf en de schapenschurf, o heer. En de eerlijke kraamvrouwen kort en zo voort en zo voort en zo voort en zo voort. Geef me de ontbering en de vliegende tering. en de Bijbel als enige tijd passering En kaintjes mm. Dan, er komt weer schaarste, er komt weer de kort. Terug naar de armoe en het lege bord. Weg met de tijd en de ruimtevaart. Weg met de auto en terug naar het pijp, Terug naar de hart Want dat was het. Terug naar het stemmenlokaal. lokaal. De... een jaar geleden overleden, maar wat mij betreft nog steeds op eenzame hoogte. Connie Stewart was dat met schaarste uit de musical Wat een Planeet... van uh, Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een echte uh, Ali Schmid-tekst, tikkie cynisch, uh, tikkie ironisch. Terugverlangend naar de tijd van de schaarste... naar de, de tijd van de gord met bessensap en de schapen en in het stempelokaal. Maar wie weet heeft u die tijd... Dan niet op deze manier, natuurlijk, maar misschien toch op die ja, op een andere manier meegemaakt. Weet u het wat het was om, om eh, vroeger bijvoorbeeld echt arm te zijn? En ik ben dan heel benieuwd en dat naar aanleiding van het verschijnen van een rapport van het eh, Sociaal en Cultureel Planbureau. Eh, hoe, hoe uh, u bijvoorbeeld uit een arm milieu uh, ervoor gezorgd heeft dat u die armoede ontstegen bent? U kunt ons bellen op 0800 1121 0800 1121. Mailen kan naar casaluna.ncrv.nl en twitteren. Dat kan met hashtag Casaluna. Ja, ik had het al over dat rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Dat staat ook in veel kranten, uh, dat rapport uh, vandaag. Hier heb ik bijvoorbeeld de Volkskrant uh, voor me. Uh, die interviewde naar aanleiding van het uitkomen van het rapport. De Twee dames die werken in de uh, uh, kringloopwinkel in uh, Rotterdam... en ook werken in de kledingbank daar. Ellen Wevers, ik noemde haar al. Zij is bijvoorbeeld de vrijwilligste bij de kledingbank... en zij is opgegroeid uh, met weinig geld. Met vijf broers en zussen. Uh, ze, ze woonde in Aalten, in de Achterhoek. Haar vader werkte in een papierfabriek en verdiende nogal weinig. Haar moeder zat meestal overspannen in een uh, tehuis en ze zegt... Andere kinderen die deden leuke dingen. Die gingen naar pretparken, die droegen mooie kleren. Maar wij konden dat niet. Na schooltijd moest ik het huis schoonmaken... en voor de rest van het gezin zorgen. En ze droeg krijgertjes, afgedragen kleren van de buurvrouw. Ze zegt, we hadden geen geld voor een ijsje... geen geld voor make-up, vriendinnetjes had ik eigenlijk niet. Want ik had geen geld om iets leuks te doen. En ik kwam haast de deur niet uit. En dat terwijl Ellen zegt dat ze verschrikkelijk graag advocaat wilde worden. Maar al jong moest ze haar ambities bijdragen. Want alleen de reiskosten voor de school, voor de middelbare school... die, ja, die waren te hoog. En het werd uiteindelijk de modevakschool. Toch uh, zijn ze niet via een opleiding uit de, de armoede gekomen. De dames, die de dames die geciteerd worden, ook Ellen Wevers, niet ze trouwde vrij jong... met een man uh, die uh, een goede baan had en die haar kon onderhouden. Maar later is ze weer van die man gescheiden. En toen nog gleed ze eigenlijk weer terug in, in, in de armoede. Uh, ja, ze, ze had grote schulden uh, van haar man... Uh, ja overgehouden, als het ware. Die moest zij betalen. Ze werd ernstig ziek en nu heeft ze een WHO-uitkering. En ze zegt, als ik mijn moeder in de Achterhoek bezoek... dan reis ik zonder kaartje in de trein. Net als vroeger. Het is een verhaal over hoe je uit de armoede ontsnapt... en hoe je er vervolgens ook weer terug inrolt. En ik ben ook benieuwd naar uw verhalen. 0800-1121-Kazaluna.ncv.nl of hashtag Kazaluna. Ik kreeg bijvoorbeeld een mailtje van Sjoerd Koenen. En Sjoerd schrijft... ik ben geboren voor een dubbeltje... en het is me inmiddels wel duidelijk dat ik zal sterven... als een dubbeltje. Maar dat neemt niet weg... dat ik bewondering heb voor hen... die het wel gelukt is. Mits op basis van eerlijke arbeid. Ik ben in ieder geval blij met jullie programma... schrijft Sjoerd Koenen. Dank je wel, Aan de telefoon... ik hoop dat ik je naam goed... uitspreek. Eajas... Nee, nee dus Ik zei als dan van gewoon Willy. Willy? Dat klinkt, dat klinkt makkelijker, denk ik. oh dag Willy. Willy, goeienacht. Goeienacht. Willy, uh, weet jij hoe het is om arm te zijn? Heb je daar ervaring mee? Jawel, ik kom uit een uit ouder gezin, maar in die zin is dat uh, beide mensen zo krachtig waren dat ze niet bij elkaar zouden kunnen blijven. Mm -hmm. en, uh, Willy, wil, wil jij even de radio... Om... Je, hebt, je hebt nogal wat muziek op de achtergrond aanstaan. Dus, wil je die even dus, uitzetten? De radio. Ik ik zal hem zachter ja, wil je dat doen? Zetten. Wil je dat doen? Ja hoor. Billy gaat naar haar radio. Heb ik? Heb ik? Ja, hij is uit. Uh -huh. je, je komt uit een eenouder gezin, dat vertelde je. Ja, en uh... de, het waren twee krachtige figuren mm -hmm. en als de figuren beide de krachtig zijn en de, de, het zijn geen volgers. Nee. Dat betekent dat je uh, dat ze het niet lukken, of dat het niet lukt om bij elkaar te blijven. Nee, en wie ben, ben jij uiteindelijk opgegroeid? Bij mijn moeder, en gelukkig ook. Mm -hmm. Omdat ze een krachtige vrouw was die wist van... Uh, uit de armoede komen betekent onderwijs zorgen. Mm -hmm. En zorgen dat je zelfstandig wordt. Zorgen dat je de ander niet bedriegt. Want op het moment je een ander bedrogen hebt, word je ook weer bedrogen. Dan ja. Raak je het ook zo weer kwijt. Dat zijn dingen die ze jou meegegeven heeft. Ja hoor. Ja. Over welke jaren hebben we het? Nu dat je uh, samen met je moeder uh, woonde en dat jij opgroeide bij haar? Uh, we hebben het nu over uh, 50 jaar. Over de jaren 50. Ja. Ja, ja, ja. Dus dat was in die tijd ook heel uitzonderlijk waarschijnlijk. Hè? Dat, dat een moeder alleen haar kind opvoedde. Nee, ik denk dat in uh, het Suriname, het, het, het, het, ja, het was niet gebruikelijk. Maar ik zou het zo zeggen van, de slavernij heeft geleerd dat de, de, de gezinnen gescheiden werden. En je hebt dan een, een, een nagalm, noem ik het, dat men het, het, het gedrag imiteerde. Ja, dus, en dat ben je namelijk ook als, als man, kijk, ik heb het geluk gehad dat mijn vader ook goed geschoold was. Ja. En dat hij er ook op stond van eh, jongens, eh, zorg dat je het, het klaart in het onderwijs. Ja, dus jouw vader gaf je dat advies wel, eh, maar ja, je woonde maar mijn moeder natuurlijk ook, bij je. Moeder. Maar met name mijn moeder. En, en je moeder op welke? Die is ons heeft grootgebracht. Uh -huh. En Willy op welke manier uh, uh, verdiende je moeder de kost? Als wasvrouw. Als wasvrouw. Maar ze had alles ervoor over om het schoolgeld te betalen. Want dat je in Suriname nog schoolgeld. Mm -hmm. Dat was haar eerste prioriteit. Ja hoor. En hoe, hoe heb jij die kansen gegeven die jouw moeder jou gegeven heeft? Ik zorg is dat ik onderwijs gevolgd heb. Ik ben pedagoog, ik ben andragoog. Mm -hmm. Dat is een enorme uh, hoge opleiding. Jawel, de opleiding heb ik hier gevolgd. Ja, ja. en jouw moeder heeft daar ook, ook nog steeds voor betaald? Uh, nou kijk, als je hier komt dan kun je namelijk werken en studeren. Mm -hmm. En sparen. Ja. Als je iets geleerd van, je zet altijd iets aan de kant. Een appeltje voor de dorst is wel goed. Ja, ja, ja, ja. Dus, en besteed het goed. Als je tien centen verdient, zorg dat drie in ieder geval op de bank gaan. Dat is, heb je altijd gedaan. Ja hoor. Ja, dus je bent naar Nederland gegaan, je bent hier gaan studeren. Uh, uh, ook aangemoedigd door je moeder, neem ik aan. Hè? Want ja, die zei: we, wel, Wees ja, zelfstandig. Ja. Maar ja. hier ben je dus ook heel bewust met geld omgegaan om die studie Omdat mogelijk nog te ik maken. dat is meegebracht. Ja. In Suriname had je namelijk een systeem dat je uh, bij een bepaalde groep kon sparen elke zaterdag. Maar tegelijkertijd moest je ook een, een, een, een verhaalboek meenemen mm -hmm. om te lezen. Ja, en ja. mijn moeder en ik zijn me hebben gelezen. Het was iedere keer een wedstrijd van wie heeft het boek eerst uit? Aha, aha. En Willy, um, je, je werd pedagoog en andere goog uh, ja. zeg je. Hè? Uh -huh. um, dus dus je, je leefde hier in een veel grotere welvaart dan, dan de welvaart die je, die je in Suriname kende met je moeder. Ja, maar wat is welvaart? Ja, hoe ervaar je dat? Je, je moet met het geld weten om te gaan. Want je kunt eigenlijk tientje verdienen. En je weet er niet mee om te gaan omdat je meer uitgeeft. Mm -hmm. Dat je binnenkrijgt. Nou, dan is het toch een vorm van armoede. Ja, ja, ja je bent en, spaarzaam. En, uh, tevreden zijn met de dingen die je hebt. Niet meer willen dan je je kunt veroorloven. Ja. Is ook een bepaalde rijkdom. Ja. Nou ja, weten wat je je kunt veroorloven en, en daar niet, niet, niet uh, de hand mee lichten. Nee, daarom. Ja. Maar wat ik me ook afvraag, je, je bent in, in, in, mag ik dat zo zeggen, in eenvoudige omstandigheden opgegroeid. Uh, jawel. En, en nu, je bent pedagoog, andere je woont in Nederland. Ja. Je, je zult het beter hebben dan je moeder het eertijds had. Dat klopt, dat klopt. Hoe, hoe, hoe is dat voor jou om, om, om je dat te realiseren? Uh, kijk, uh, geld heb je. Mijn moeder, die Geld heb je nu, maar morgen kun je het gehad hebben. Mm -hmm. Dus zorg ervoor dat je het altijd hebt. En je hoeft je... Het is namelijk... Wat, wat, wat, wat vind je van luxe? Wat is luxe eigenlijk? Het moment je tevreden bent... kun je met het weinige tevreden zijn en gelukkig zijn. Mm -hmm, mm -hmm. Je kunt uh, een heel boel geld hebben... heel veel hebben... en ongelukkig zijn. Dat wil je ook steeds meer. Dus je zegt eigenlijk... Is wat me is bijgebracht, hoor. Ja, ja, ja. Het moment je tevreden bent met de dingen die je hebt... betekent dat je rijk bent. Het geld is daarna een bepaalde rijkdom... zodat je een ander ding kunt veroorloven. Hoe trots was jouw moeder wel niet? Toen, toen, eh... Een hele trotse zwarte vrouw. Dat wou ik net zeggen, want ze, ze zag een dochter... die al haar adviezen opvolgde en die, die een mooie carrière maakte in Nederland. Dus eh, eh, al, al die inspanningen die ze zich getroost heeft... die heeft ze zich niet voor niets getroost. Nee, nee, nee. Ze was ook trots op me, Maar ik was ook trots op haar dat ik haar als moeder heb gehad. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Het kan net zo goed zijn dat ik een moeder had die dacht van, nou ja, ga maar vroeg werken, zodat ik er ook van kan genieten. Nee, ze heeft echt voor jou nee, gekozen. ze heeft gekozen, maar ik, ik was jongst uit het gezin, dus ze kon wel een aantal dingen veroorloven ook. Ja, ja, je ja, was Toen de jongste, had alleen maar voor ja. Ze zorgde nog omdat de anderen al uh, op hun benen stonden. Ja, dat was natuurlijk misschien... Ik heb ook een broer gehad, of ik heb nog een broer, waarvan ze zegt van, uh, ga zorgen dat je, je je geld verdient. Hij is, is ondernemer in Suriname. Mm -hmm. Leeft je moeder nog, of niet? Nee, ik heb al jammer genoeg twintig jaar geleden moeder afstaan. Twintig jaar geleden al. Heel, heel jammer, ja. Ja. ja. Maar ze heeft het nog wel meegemaakt. Ja, nee, zeker. zeker, ja. Nee, zeker. Ja. Ik vind het mooi dat je na twintig na jaar nog steeds ook uh, uh, die adviezen van je moeder, als het ware, uh, hoort. Hè? Want je, je zegt, ja, mijn moeder nee, heeft me ook geleerd. Het, het is me bijgebleven, het is me eigenlijk met de paplepel ingegoten. Ja, ja. Heb, heb jij kinderen, Willy? Nee. Uh, maar in... ik heb wel helpen grootbrengen. En, en uh, bij die kinderen die je hebt helpen grootbrengen, heb, je, heb jij ook bepaalde adviezen meegegeven? Jawel en ik blijf het nog geven. Die adviezen die je net ook zei. Wees tevreden met wat je <laughs> Jawel, hebt. Ja. Ik laat zien van het geld dat je hebt, daarmee moet je leven. En wees Probeer tevreden met mee, wat, wat je hebt. Als je op het moment je schulden maakt, die worden, die worden alleen maar groter. En je bent ongelukkig. Ja, dus. dus... De, de, de, de, de deuren waar die staat, dan continu aan je deur. Dus eigenlijk zeg je, uh, uh, leef niet op te grote voet. Nee, leef met de middelen die je hebt. En zorg dat je altijd een appeltje voor de dorst hebt. Dat is een goed Nederlands spreekwoord. Ja, dat is inderdaad een goed Nederlands spreekwoord. Een... Bij ons ze zorgen dat wanneer Mr. tijd komt... Mr. Die, Hardtime, ja. Uh, Mr. Hardtime, en de de slechte dagen komen. Ja, als we uh, zorgen voor, de manier, uh, voor het moment dat Mr. Hardtime komt, die onthoud ik. Ja, wijze lessen van, van jouw moeder die jij nu weer doorgeeft aan, aan andere jonge mensen. Wil je nog even, hoe heette je moeder? Want ik vind dat belangrijk om te Dina? weten hoe mensen... Dina? Aha, uh -huh, Eduard Dina. Eduard Dina. De, de, die vrouw die gaf de wijze lessen aan haar dochter, Willy En die had ik nu aan de telefoon. Willy, mag dat ik je wel. bedanken voor je verhaal? Tot ziens. En tot een andere keer, hè? Oké, okay, dank je. Dag. Meneer Hoekstra, goeienacht. Ja, goedemag. Meneer Hoekstra. Uh, ja, gaat u gang. Heeft u wel eens van de vierde wereld gehoord? De vierde wereld? Nee, yeah. niet direct. Wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Goed, ik probeer het uit te leggen. Wij Heel hebben twintig jaar geleden hebben we een, uh, een platform uitge alle uitgekeringsgerechtigen bij elkaar. Ja. Uh, bijstandsmensen, uh, zieke mensen, afgekeurde. Uh, nou, wat voor uitkeringen er dan nou ook allemaal zijn, mm -hmm. En dat is gelukt. Dankzij Willem Verf en Anna de Jonge. Die zijn nog steeds bezig. Dat ja. zijn enthousiaste voortrekkers. En er was een oudere man was erbij. Een hele sympathieke, intelligente vent. En die was de tegenwoordiger van de vierde wereld. Ja. En die vertelde, je hebt gezinnen, generaties lang, die er nooit bovenop komen. Laag opgeleid, geen arbeidsverleden, uh, ze zien geen toekomst, ze zien ook geen uh, kansen voor zichzelf, ze zien het nut niet van, uh, van een opleiding voor hun kinderen. Ze hebben het idee, wij blijven altijd mm -hmm. in, dit, in deze armoede zitten. Ja. Ze kunnen nauwelijks formulieren invullen, analfabeet, het uh, hoeven uh, geen uh, asocialen te zijn of, of criminelen, maar uh, ja, analfabisme en geen geloven in, in, in, in, in de toekomst. Ja, ja dat, dat komt overigens ook uit het onderzoek van het uh, Sociaal en Cultureel Planbureau. De meeste mensen die in armoede opgroeien, die, die komen uiteindelijk boven die armoedegrens uit. Maar... Als je in een armoedig gezin opgroeit, hè, in een situatie eigenlijk zoals u die net schetst... dan is de ja. kans wel groter dat je daar niet bovenuit komt. De meeste mensen komen er wel bovenuit, maar de kans dat je erin blijft hangen... is inderdaad, is inderdaad groter. Dus die, die vertegenwoordiger van die vierde wereld die, die schetste dat beeld. En uh, wat heeft u met die wetenschap gedaan? Als ik u vragen mag, uh, meneer Hoekstel? Nou, ik, uh, ik heb een, een ander beroep, heb ik. Dus uh, we hebben het opgericht en toen ben ik eruit gestapt. En wat en, voor beroep, beroep had u? Of, ja, had u ik ben bouwkundige. Ja, ja. Dus, uh, en uh, ik had een uitkering, dus uh, zodoende ben ik er in, uh, min of meer uh, in terechtgekomen. Ja, ja. Maar uh, u heeft het over dat onderzoek. En, maar het lijkt mij sterk dat 97%. Procent van, van uh, lagere inkomsten, dat er bovenuit komen. Ja, 93 Hoeveel? 93, maar dat is ook veel. Ja, maar ja, zelfs dat, uh, dat lijkt me erg, uh, erg hoog. Nou ja, ze, ze komen uit, er staat niet in het onderzoek dat, dat die mensen heel veel verdienen, ze komen uit boven die armoedegrenzen. die ligt natuurlijk toch uh, nog relatief laag uh, op uh, 11.532 euro. Maar daar, dat is officieel... 11.000? 532 euro, dat is de, de armoedegrens. Per uh, nee, per jaar. Nee, juist, niet per juist. maand. Ja. Ja. Dus wat dat betreft ja. uh, uh, is, is dat de, de uh, uh, grens die men over moet steken... wil men bij die groep van 93 procent horen. Maar u zegt, het ja, lijkt me nog ver. Maar die man, die vertelt echt... Dat er een, een, een bepaalde groep is die er nooit uitkomt. Nee, nee dat blijkt ook uit het onderzoek, ja. ja. ja wat, okay, wat, wat, wat, wat zou je daar tegen kunnen doen? Want u heeft hè, in zo'n uh, uh, uh, vereniging uh, geparticipeerd, u heeft in zo'n zo actiegroep yeah. gezeten. Uh, wat zou je kunnen doen? Wat, wat zou je kunnen zeggen tegen mensen die in zo'n situatie zitten? Nou, hebben ze kinderen en die, die springen er ook wel om, om intelligentie uit... Intelligentie uit. Tik ze eruit en help ze uh, om ze een opleiding te geven ja. en verder uh, ja, geven hun uh, faciliteiten zodat ze ook eens een keer op vakantie kunnen en in het voor of na seizoen ook eens een keer een, uh, een huisje kunnen huren. Nou, ze kunnen dat niet huren, want dat, maar dat moeten dan andere instanties moeten dat doen. Ja. En ja, dat, dat, dan hebben die kinderen van die mensen die hebben ze al heel veel uh, plezier. Ze eten slecht en uh, ja, dat is allemaal goedkope waterrijstjes en uh, met chips voor de tv zitten. En dik worden en dat is het. Begrijp je? Ja, ja nou ja, eigenlijk uh, zegt u. Uh, Sport is er niet bij en. La, la, eigenlijk zegt u, laat, laat die kinderen gezond leven. Uh, uh, zorg ervoor dat ze, dat ze hun sociale contacten kunnen onderhouden. Dat ze in het sociale verkeer ja. mee kunnen. En uh, ja. zorg van een goede opleiding. want dan stimuleer dat. Ja, trek ze ja. erbij. En daarom zijn... zijn uh, hoe noem je dat? Dorpshuizen, groepshuizen. en Dat zijn belangrijk. En, en uh, activiteiten voor die kinderen. Maar ja... We hebben tegenwoordig een regering die wil alleen maar economie, economie, geld, geld, geld. Ja, maar... maar ik zie het, we moeten naar een andere maatschappij, moeten we toe. Ja, en wat u nu zegt dus inderdaad, van, als je in zo'n uh, armoedessituatie uh, bent, uh, laat in ieder geval je kinderen uh, uh, studeren. En, en als, als dat kan tenminste. En uh, zorg ervoor dat ze aan het sociale verkeer deel kunnen nemen. Adviezen van uh, uh, meneer Hoekstra. Meneer Hoekstra, dank u <lacht> wel voor uw reactie. Ja. En een goede nacht nog. Ja, je ook bedankt. Dag, ja, dag. dag. Ja. ja, ik kent dit liedje nog. Ik ben Gerrit. En ik steel als de rapen. Ben een boef. In de ogen der braffen. Je nou, als je niks hebt, in deze wereld, waar je steeds wordt genemd. Bij ons thuis was vroeger geen brood op de plank.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 De wereld, waar je steeds ik, ik ben Gerrit. Ik wou het net zeggen: ik ben Gerrit van Gerrit Dexel. Echt een... Kulthit uit de jaren 70. Gerrit Deksel, pseudoniem van Korti Brak. Een zanger die vaak te horen was in de Barend servet shows en ook in het radioprogramma Ronflo, Ron met Jacques Plafond van T. Schippers. Ik ben Gerrit en ik steel als de Raven. Ja, en daarmee werd het bijna twee uur. Blij dat u luisterde vannacht naar Ricardo Luna. Bedankt voor al uw verhalen en mailtjes. Ik heb nog één mailtje voor u. gestuurd naar ons door Rosanne. En Rosanne schrijft: ik ben opgegroeid in een middenklasse waarin we beslist geen armoede kenden. Ik stroomde door naar een rijk leven waarin ik me goed voelde. Maar nu, na een scheiding, heb ik beslist geen rijk financieel leven meer. Maar ik voel me wel bijzonder rijk, want ik ben gezond en blij met wat ik wel heb. Rijkdom zit niet in geld of mooie dingen, maar wel in een goed en fijn leven in harmonie met mezelf en de mensen waar ik van hou, schrijft Rosanne. Het laatste mailtje van vannacht in Casa Luna. Morgen is er een nieuwe zomereditie van Casa Luna, Lex Meijer is dan uw gastheer en hij laat u morgen dan nog eens luisteren... naar het gesprek dat Harm Edens afgelopen seizoen had... met beeldend kunstenaar Jonas Staal. Straks klinkt de nacht anders hier op Radio 1. Dankzij Roel Koeners van de VARA. Ik wens u daar veel plezier bij. En wat ons betreft graag tot morgen.